Dit is Martijn Nijhuis met het NOS Journaal. De UEFA heeft een onderzoek ingesteld naar de ongeregeldheden in de Kuip... gisteravond rond de wedstrijd Feyenoord-Standaard Luik. Supporters van de Belgische club braken door een hek... en zochten ruzie met de Feyenoord-aanhang. Fans van beide clubs staken vuurwerk af, wat niet mag. De Voetbalbond bekijkt of Feyenoord organisatorische fouten heeft gemaakt. Standaard Luik kan vanwege het geweld een sanctie tegemoet zien. De politie pakte gisteravond 29 Standaard-fans op. Drie zitten er nog altijd vast. Banken moeten vaker nee zeggen als mensen of bedrijven een lening willen afsluiten... ...zegt minister Dijsselbloem in het blad van de Nederlandse Vereniging van Banken. Hij vindt dat mensen er te erg aan gewend zijn geraakt dat ze makkelijk een krediet kunnen krijgen. Banken zouden klanten moeten beschermen tegen leningen die ze niet kunnen terugbetalen. In de Verenigde Staten is de werkgelegenheid vorige maand harder gegroeid dan gedacht. Er kwamen bijna 250.000 banen bij, 50.000 meer dan geraamd. De werkloosheid ligt voor het eerst sinds het uitbreken van de kredietcrisis onder de 6 De nabestaanden van een van de doodgeschoten overvallers in Deurne willen de juweliersvrouw alsnog laten vervolgen, zegt de advocaat van de familie. Eind maart schoot de juweliersvrouw twee overvallers dood. De OM wilde haar niet vervolgen omdat er sprake was van noodweer. De advocaat wil nu dat het gerechtshof het OM dwingt om alsnog tot vervolging over te gaan. In Mali zijn negen VN-militairen doodgeschoten. De militairen uit Niger werden in een hinderlaag gelokt... door gewapende rebellen op motoren. De VN is sinds vorig jaar met ruim 8000 man actief in Mali. Er zijn ook Nederlanders bij... die in het Afrikaanse land verkenningen uitvoeren en inlichtingen verzamelen. Het weer veel zon, bij 19 tot 22 graden. Morgen begint zonnig, later gaat het vanuit het westen regenen. Dit was het... M ZFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. Er staat 150 kilometer file. Ik noem de files in de Randstad vanaf 4 kilometer. Die staan op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Bij Muiden 5 kilometer. Verderop bij de afwitbunt Schoten 6. Richting Amsterdam tussen Naarden en Muiden 9 kilometer. Op de A7 Zaandam richting Hoornis. Bij de afwitweide Wormer de rechter rijstschok dicht. Daar staat een vrachtwagen stil. A13 Rotterdam richting Den Haag bij Delft 4 kilometer en richting Rotterdam bij de Alfred Rode Roodrijs 6. A16 Rotterdam Breda bij knopend Klaverpolder 4. A20 Hoek van Holland richting Gouda voor knopend de Brechtseplein Plein 4 kilometer en verderop langzaam rijden tot aan Moordrichter over 7. A27 Utrecht Almere bij Beeldhoven 5 kilometer, A27 Utrecht in de richting Breda, bij Lexmond 5 kilometer en verderop tussen Noorloos en de brug Gorkum 7. A28 Utrecht Amersfoort bij Alvetmaar 5 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 ...is zin in ZFM. -M -M. Met nu de muziekboulevard...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 Het ritme van Zandvoort ook op TV. ZFM Text TV op kanaal 45. Van de.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 Ze m'n hart vond met al liefst uit Londen. Van de wereld weet ik niets, niets dan wat ik hoor en zie.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 Naam waar. De dus pak je radio. Ben met de En zet hem op 106.9. 106.9. Zie 24 uur per dag. hete is like to go someday take me to your car Can this American boy, American boy Take me on a trip I'd like to go someday Tot <laughs> Everybody gonna say you, okay.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 Before he speak his soup he spoke What? And you thought he was cute before Look at this peacoat tell me he's broke huh? And I know you ain't into all that I heard your lyrics, I feel your spirit But I still talk that cat ass Cause a lot of wags wanna hear it And I feeling like Mike at his baddest Like the pips at their gladdest And I know they love it So they hell with all that rubbish Would you be mine?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 You never had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 Wat over koetjes, voetbal en de loopt op praten. Nou, dag tot ziens uit Jeugd, ga je goed. De springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan. We kunnen hier niet langer. We kunnen niet... Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NMV.